1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. 18 Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika... die sinds zondag dicht waren, gaan komende zondag weer open. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de ambassade in Jemen... en het consulaat in Lahore in Pakistan nog wel dicht blijven. Tegen die twee bestaat nog altijd een dreiging. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen is nog altijd dicht. De VS heeft nog geen toelichting gegeven op het besluit om de ambassades weer te openen. Op 9 oktober moet er een actie komen tegen de bezuiniging op de publieke omroep. Dat zei Jan Slachter, voorzitter van Omroep Max in Knevel en Van den Brink. Hij wil dat zowel landelijke als regionale omroepen meedoen aan de actiedag op het Veld in Den Haag. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro te bezuinigen. Eerder werd er al 200 miljoen euro gekocht op het budget van de omroepen. Volgens Jan Slachter is de publieke omroep nu leeggedrukt als een tubetampasta. Hij verwacht op 9 oktober honderd bussen met demonstranten in Den Haag. De VS zal de winterspelen in Sochi niet boycotten. Dat zei president Obama op een persconferentie. Hij vindt het wel goed dat Amerika op politiek gebied... meer afstand neemt van Rusland. Sinds Poetin weer president is... is de toon van Rusland meer anti-Amerikaans geworden, zei Obama. Volgens hem heeft de VS een reeks problemen met Rusland... zoals de mensenrechten en de burgeroorlog in Syrië... Afgelopen week besloot de Amerikaanse regering een ontmoeting tussen Obama en Poetin af te zeggen... vanwege de weigering van Rusland om klokkenluidig Edward Snowden uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt, een kans op een bui. Er kan ook mist ontstaan, het is een graad of 13. Alverdag, periode met zon en vooral in de ochtend kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. en NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Alje Kamphuis. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. En Sjors van Hout is blijven zitten, theatermaker. Wellicht kent u hem van uh, De Verleiders. De voorstelling die afgelopen jaar zoveel succes had naar de vastgoedfraude. Maar misschien kent u hem ook van Van Houts en de Ket... of van Radio Bergijk. kortom. Veel gedaan eh, tot of nu van, toe. Of van uh, Kanense Gunning, de tv reclame <laughs> Ja, die, die was ook leuk, ja. Um, vorig uur was je ook al hier... en toen hebben we met name gepraat over de ziekte van je vrouw... actrice Leonor, Leonor Pauw. Uh, drie maanden geleden overleed ze aan de gevolgen van kanker... En jullie uh, zijn op een hele bijzondere manier met het ziekteproces omgegaan, heel openhartig. Uh, u kunt daarover meepraten met ons. Um, hoe heeft u uw rouw vorm gegeven? En vindt u ook dat er minder krampachtig met de dood omgegaan zou moeten worden? Um, we hebben iemand die reageert op de uitzending, dat is Trello. Um, u wilde reageren. Ik begrijp dat de verbinding nog niet helemaal tot stand is gekomen. Maar we hebben wel een aantal bellers. Uh, begrijp je dat, dat mensen hierover willen praten? Ja, heel erg. en nou, Van harte welkom. Hoe meer, hoe beter. Ja, waarom? Nou, nogmaals, wat ik vorige uur gezegd heb. Ik vind dat we de dood en het lijden veel te veel uh, wegduwen uit ons leven. Dat Terwijl... vindt u ook? ja. Ja, ja. Oh ja, ik heb nu die meneer van het boek aan de lijn, zo. Of... Ja, die is, die is gezellig blijven zitten, tweede uur, dus die, oh, die praat mee. Ja, ja, dat vind ik ook. Stel u mij de vragen maar, want ik heb een, een, heel, een heel lang verhaal. Ik, ik zou er ook wel een boek over schrijven. Zo. Ik heb, het is me overkomen, zo ik nooit geweten heb dat dat de gevolgen zou zijn. Zo, absoluut geen vrouw. Ik heb nog nooit een traan gelaten om een vrouw om verlies. Ik huil. ...van geluk als ik herinneringen tegenkom van haar. Want wat is er gebeurd, meneer. Kunt u kort uitleggen wat, er, wat u is nou, overkomen? Het, het is heel kort, mevrouw. We waren op vakantie. Ze woorden zich al jaren... Het was een hittebedit, sprong overal overheen. Ze was jaren moe, moe, moe. Hier in Den Helder in het ziekenhuis zei ze zitten tussen de joren. Wist absoluut uh, zeker dat dat niet was. Uh, uh, ze is overleden in... Uh, in het spitaal, in Zutphen, omdat we op een vakantie waren. En daar hebben ze meteen ontdekt wat het was. En is eigenlijk voordat ze, ze hebben het zelf niet eens geweten. Ze had een ruggenmergtumor, dat is als een hersentumor. Mm -hmm. En, euh, nou, ze is heel rustig overleden. omdat ze, anders, dus, dan ik het kort maken. anders had ze vier dagen in nood, een ademnood liggen stikken. Dus ze kreeg een morfine-infuus. Dat is een hele grote spuit. Dat gaat druppel voor druppel naar binnen. Ze heb afscheid kunnen nemen van alle kinderen en, en kleinkinderen. En, die er dan waren, die, die erbij waren. En, eh. Nou, toen uh, kwam de begrafenisondernemer en zij is altijd in de verpleging geweest. En ze had, was beroemd in, heel vroeger, want ik ben 84 van uh, mensen afleggen. Ik dacht, jij komt niet aan mijn trace, want ze had gevraagd uh, dat ze wilde uh, liggen in voetenshouding, dus zoals ze sliep. En wie weet het beter als ik. Dus ze hebben het er zelf neergelegd. Ik heb haar gedaan, zelf aangekleed. Hoe belangrijk was dat voor u? Wat zegt u? Hoe belangrijk was dat voor u om dat allemaal zelf te doen? Nou ja, dood en raudig omdat ik er van hield. Mm -hmm. en, altijd, en nog van me gauw. En ze leeft in mijn hart. En, uh, dus, uh, nou ja, uh, ik heb er uh, dus uh, neergelegd. En, ja, zelfs klinkt misschien cru, maar dat is, zo ontzettend. dat is een ontzettende verwerking. Er was een schoondochter voorbij, mij had die kleren, en ze had allemaal nieuwe kleren, dus een nieuwe BH. Uh, ik heb een mooi sloot in mijn armen gehouden. Ik heb er bijna acht. Uh, ze is naast me gestorven, zou zeg ik maar zeggen. Maar. Ik ben tegen eraan gaan liggen. En uh, uh, ik heb er dus rechtop gezet, uh, met mijn handen in de rug. En toen uh, heb ik de BH aangedaan. En zei die schoondochter, ja, dat heb je nog nooit gedaan. Dat is dan zo'n rouwverwerking. Wel losgemaakt, maar nooit aangedaan. En dat is, eh, ja, dat is eh, geweldige rouwverwerking. Nou goed, en toen heb ik er op de zij gelegd in voetenshouding. Zoals ze het graag wilden. En ja, omdat we op vakantie waren, kon dat natuurlijk niet. Waar we op vakantie waren, dus was dat in het spitaal. En dan kon ik net zoveel komen als ik wel kuste. De deden haar goed weer. Ja, dat was. Ja, dat is een ontzettende verwerking. En ik heb de. Want ja, dat wordt dan misschien te lang, waarom? Maar in ieder geval, ze is geclameerd. En door omstandigheden, zij was katholiek en ik niet. Dus ik mocht niet met haar trouwen van haar ouders. En ik mocht van mijn ouders niet met haar trouwen. Want haar vader was sergeant en mijn vader was technische naar ergens. Dus dat was niet van mijn stand. Uh, nu hebben we het dus zo gedaan. Ik heb de assie hier in huis. En uh, als ik nu komt te overlijden... Dan worden onze assen vermengd en dan worden we uitgestrooid op ons plekje waar we het eerste, met elkaar afgesproken hebben. Stiekem in Bos en heiden, Dus we eindigen waar we, samen, waar we samen begonnen zijn. Bedankt voor deze reactie. Ja, ik u heeft en... het mooi verwoord, dank u wel. Ja, oké. Okay. Ja, dank u wel. Sjors, als je dit hoort. Ja, prachtig. Dat is ook niet iedereen gegeven om er zo mee om te gaan. Dat is heel erg mooi wat die meneer vertelt net. Dat hij het fysiek allemaal zelf gedaan heeft. Dat is heel erg, heel erg mooi. En hij praat er ook heel open over. En het is ook heel dapper dat hij durft te zeggen... ik heb sinds de, haar dood er geen traan om gelaten. De mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Zo'n groot is het taboe is de dood geworden... Dat je denkt, ja, dan moet je toch in rouw en huilen, het leven stopt en huilen... en in therapie en gespreksgroepen en je haar uit je hoofd trekken. Maar dat het ook anders kan gaan, is dit ook weer een heel mooi voorbeeld van. Maar is het dan heel knap? Of, of... Nee, nee, nee. nee, nee. Dat heeft niks met knap of, of niet knap of laf of dapper te maken. Je weet, niemand weet hoe die op dat moment reageert. Je weet niet hoe je bent als je sterft. En je weet niet hoe je bent als je geliefde sterft... Je bent er als de dood voor. De, de, de, de jaren voordat in het proces van Leonora's ziekte... ben ik s'nachts vaak wakker uh, geschrokken. En daar lag ik enorm bang te wezen en te piekeren over. Mijn god, dan is het er straks niet meer. Dat kan ik helemaal niet met twee dochters. en Hoe moet dat zonder Leonora? Dan, dan, dan stort ik in elkaar. Ik kan niet eens op de begrafenis spreken. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Je ligt je van tevoren enorme angsten aan te doen. Dan... Kun je kun je, er, kun je erop voorbereiden? Nee. nee het, het was anders dan je dacht elke keer? Alles, alles is anders gegaan dan ik dacht. En het is veel mooier en, en dieper geweest dan ik dacht. Wat was het dan, die diepte? Ja, de, de liefde. Ik... ik ben niet iemand die gauw huilt. Maar ik heb op de hele uitvaart was ik ceremoniemeester. En ik heb alle tranen laten stromen... En ik heb ook gelag, we hebben ook gelachen met z'n allen. En dan had ik van tevoren nooit gedacht dat ik dat kon. Ik dacht, nee, als die, als die tranen komen... dan moet ik mijn briefje aan iemand anders geven. Aan een van mijn vrienden, die moet het dan gaan zeggen. Maar ik, ik durfde het gewoon dus. Gewoon door de tranen heen? Door de tranen heen. En dan maar even piepen en stokken. En ja, dat is toch ook helemaal niet erg? <laughs> toch? <laughs> nee, maar daar maak je dan van tevoren allemaal zorgen over. Dat, dat, je, tekst het zo dat je tekst kwijt zou raken. Je, je... Nee, en dat het genant is. En, uh... Je benadert het bijna als een acteur misschien nog. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, Je bent wel een beetje begiftigd met dat je weet hoe je moet spreken. Maar voor de dood ben je echt geen acteur, hoor. We draaien in het eerste uur al dat prachtige nummer van Mercedes Sosa. Gracias a la vida, dat op de herdenking is... Uh... Ja. Je hebt nog een plaat meegenomen, een plaat zeg ik, dat is heel ouderwets, een cd, een, een nummer. Een ja, nummer. dat is heel erg leuk. Mijn oudste dochter Merel is ook dj. En als dj-act draait ze, en helemaal uit zichzelf, en dat is wonderlijk hoe de geschiedenis zich herhaalt, ze draait de oude disco waar Leonor en ik op dansten toen we elkaar dertig jaar geleden uh, onze liefde begon. Dat, dat, ons, dat is zo geweldig dat de jeugd weer op diezelfde nummers danst. Dus uh, daar heb ik een voorbeeldje van meegenomen. Het is niet echt disco, maar wel een hit uit van 30, 35 jaar geleden. Santa Esmeralda. Het was ineens afgelopen. Ik. ik kan me herinneren vroeger dat die twaalf minuten duurde of zo. Ja, uh, <laughs> ja, je had die hele lange versie, 12 ja. Twaalf inch heette dat nog. Ja. We, weet jij toch dat het dat, bestond, dat 12 versie. inch? 4 uh, nee, nee, nee. Tegenwoordig draaien ze, dat komt door die... Ik weet niet waardoor dat komt. Er wordt geen nummer meer uitgedraaid. Mixing. Dan nou is twaalf minuten weer wat <laughs> te lang. Maar zelfs bij uh, Holland's Got Talent of zo zingen ze een nummer, maar nou, als het vijftig uh, seconden is, is het lang. Ja. Hoe gaat het met je dochters? Je vertelde net ja, dat jij een, een, een, een vriendin hebt sinds een tijdje. Maar hoe gaat het met hun? Ja, uh, heel erg goed. De, de... Komende week staan we weer op de parade. En dan doen mijn dochters de kassa en die scheuren de kaartjes. En we okay. zijn een familiebedrijfje geworden. En uh, dat is heel erg leuk om te doen. Een soort familiebedrijfje? Een familiebedrijfje. En uh, de, de jongste van 15 doet het nu dit jaar voor het eerst... En de oudste van 18 die deed het al twee jaar eerder. Dus die voelt zich al gepokt en gemazeld in de paradewereld. En uh, dat is heel erg leuk. En ze, ze vonden het ook snel dat, ik, uh, een, dat er een nieuwe vrouw in mijn leven kwam. Bang. Totaal onverwacht. Maar na een paar dagen waren ze er al, zagen ze hoe blij ik ervan werd... En ze we hadden ook met Leonor ook gesprekken erover. Van mam, hoe vind je het als papa dan misschien straks met ja. een andere vrouw? En dan zei Leonor, ja, maar natuurlijk gaat papa... Papa is een hartstikke leuke man. Dus <lacht> <laughs> die is wel knettergek als hij... Als hij niet... Als uh... hij, die gaat toch niet uh, jaren alleen blijven. Maar alleen dat het zo snel zou gaan, dat is zelfs ook voor ons allemaal een wonder. We hebben een mail binnengekregen van André... Um... Hij geeft overigens de complimenten. Het verhaal geeft mij extra kracht bij het verwerken van mijn verdriet. Hij heeft ook een vraag. Uh, uw gast vertelde net dat bij tanatopraxie... het lichaam nog lang warm en soepel blijft. Uh, bij zijn vrouw is dat toegepast. Uh, maar dat lang warm en soepel blijven was bij mijn vrouw niet het geval, zegt hij. Uh, was dat bij Leonor wel zo? En is die techniek ook gebruikt bij haar? Ja, tanatopraxie, zo heet die milde balseming... Uh, nou is dat warm en soepel blijven, is relatief. Dus als je op een koelplaat ligt, dan word je ja, dan bevriest de rug zelfs. En dan word je heel koud, 0 graden of min 6. En stijf. Maar bij het, na het balsemen koelt het lichaam af tot kamertemperatuur. Tot 21 graden. En dat is een aanmerkelijk verschil. En, en, maar de, de Italiaanse dame die het deed, die zei ook: het is een. Het is een natuurlijk proces. Dus bij het ene lichaam zal het iets anders uitwerken dan bij het andere lichaam. Dus je kan niet, zeggen, je kan niet van tevoren garantie geven hoe het allemaal gaat uitwerken. En bij jou is dat dan goed uitgelegd? Ja, ik kan het niet vergelijken met hoe het gegaan is bij de, de, de meneer van de, van de mail. Maar bij mij, ik vond het wonderbaarlijk hoe aanraakbaar ze bleef. En dat is heel belangrijk, dat aanraakbare. Want? Dat hoort bij het afscheid nemen. Dat je het voelt. Dat het leven eruit is. Maar dat je tegelijkertijd kan blijven strelen. En aankleden. En toedekken. En tot het je af bittere en toe het eind eigenlijk. Niet tot het bittere eind. Want dat is dan al achter de rug. Maar het helpt je om te aanvaarden. Dat het leven weg is. Je ziet. Dat, dat, dat, daar heb je gewoon een paar dagen voor nodig. We hebben een beller. Dat is uh, Tineke. Goedenavond Tineke. Goeienacht eigenlijk al, hè? Ik um, nou vertelde... het ja, dat is stoer dat je... zo snel... Uh, weer dingen kunt doen. Ik bedoel, uh, dat heb ik wel gedaan. Door alles heen, maar... tegelijkertijd, uh, als ik niks hoefde... dan... Uh, treurde ik. En misschien niet over het overlijden... van een partner, want die ligt lekker boven te slapen. Maar... Uh, het ging over het overlijden van een moeder. En dat had ik nooit verwacht. Maar ik heb een echt meer dan een jaar voor nodig gehad. Ja, je geeft het antwoord eigenlijk zelf al. Je, ja. ik, je zegt, ik had het nooit verwacht. Nee. Nou, in dit proces is alles gebeurd wat ik nooit verwacht had. Ja, klopt. En dat is het wonderlijke, dat je je ja. er dus niet op voor kunt bereiden. Nee, echt niet. Nee, want bij mijn vader is het heel anders gegaan. Maar die is heel lang uh, gehandicapt en ziek geweest. En, uh, nou ja... <lacht> Uh, ik, ik had me er al door voorbereid dat als hij dacht dat hij niet meer daar uh, met mijn moeder in de flat kon wonen waar ze het laatste woonde. Dat hij dan, want hij had al zijn papieren verscheurd om naar een uh, een of ander thuis te gaan. Ja, ja. Want toen zei hij, ja nou, dan ga ik bij jou wonen. <laughs> nou en uh, dat is niet gebeurd. En toen hij overleed. Nou, dat had ik heel snel ervaren Van, nou ja, die man die lijdt zo. En toen mijn moeder overleed, dat vond ik echt... Uh, Was dat ja. plotseling gegaan? Ja. Ah, uh, dat is een groot verschil, ja. Ja, is dat, dat is een verschil? Ja, ik ken nu veel mensen of lotgenoten die een partner zijn kwijtgeraakt. En na zo'n lang... Uh, ziekteproces waar al een heel deel van de verwerking van de rouw zit al ja. voor het overlijden. Maar dat als het vokken. plotseling gebeurt, dan wordt iemand uit je leven weggeknipt. Ja. Er zijn zoveel onafgemaakte dingen. Nog zoveel ja. dingen die je had willen zeggen. Of misschien ben je wel met ruzie uit elkaar gegaan. Of... Ja. En dan nee. ge ben je gewoon in shock. Ja. ja, nee, dat was helemaal niet. Maar uh, eigenlijk... Eigenlijk zag ik het ook wel aankomen, want uh, zij brak haar sleutelblad of zoiets. En toen maakte grapjes van, nou heel goed dat je je heup niet hebt gebroken hoor. Want was je nu ten dode opgeschreven. Maar tegelijkertijd dacht ik, oh ja, het is het begin van het einde. Het was ongeveer twee jaar voor haar dood. En uh, nou, ja, even kijken. Hoe, mag ik vragen hoe u met uw rouw bent omgegaan? Moeder hoor. Sure. Met uw rouw, want de rouw om uw moeder en om uw vader, want Sjors heeft het heel erg naar buiten gebracht, uh, die, ja. die heeft het ongeremd gedeeld, letterlijk. Uh, het moest gehoord worden, gezien worden, gelezen worden. Want ja, daardoor kunnen we dat taboe een beetje van die ziektes en, en van dood afhalen. Ja. Uh, hoe heeft u dat gedaan? Heeft u het met veel mensen gedeeld? Uh, ja, denk het wel, want ik ben nogal een exclusief persoon. <laughs> <laughs> ik speel muziek. Oh. Nou, en ik denk dat ik dat in die muziek heel veel erg verwerkt heb. Dat was ook uh, hoe ik het ontdekte, dat ik haar belde... en dat ik zei, uh, Gree, ik heb vanmorgen gespeeld. En het was uh, net de aanloop naar, uh, naar, 5 mei, naar 4 mei. En toen zei ze, oh ja, ik uh, lig nou in bed. Je mag wel voor een oud mens, Een keer een dag hier in bed leggen, zo... Nou, oké. Okay. En ik praatte lekker verder en uh, s'avonds belde mijn partner en die zei tegen haar... Uh, moet je niet even naar de dokter? Nee, daar ben ik niet aan toe. Nou, en uiteindelijk, ze is heel oud geworden hoor. Dus, uh, nou, toen heb ik gedacht, ze heeft daar helemaal geen zin in om nog naar een dokter te gaan. Ze wil gewoon dood. Gewoon volkomen intuïtief. En uh, vier dagen later bracht mijn zusje, of mijn, mijn nichtje bracht medicijnen van die dokter Vogeldinger. En s'avonds kwam mijn zusje kijken en die heeft elkaar de intensive care gestuurd. En nou, dat was dan, op zondag belde ik, op, op zaterdag was ze dood. Ja, dus het je zag het wel aankomen en toch ja. heeft het je een jaar gekost om het rouwproces te... ja. ja omdat ik me echt volkomen alleen voelde. Ja. Ondanks alle mensen om me heen, voelde ik me heel erg alleen. En ik heb een hele grote tuin om mijn huis. En uh, ik heb gewoon vorig jaar niet in die tuin gewerkt. Ik ben nu als gek bezig om die tuin weer op orde te brengen. Maar ik, ik, uh, nou, ik kon er gewoon niet in werken. Want ik dacht, nou, het enige waarvoor ik die tuin heb... Dat is omdat mijn moeder zelf van geniet en verder niet. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar dat was mijn gevoel. Ze dus moesten weer herijken eigenlijk. Ja. En dat is gelukt. Ja, tuurlijk. <laughs> Ik denk dat dat gaat iedereen altijd lukken. Alleen de een die doet er heel snel over en de ander heel lang. En dat weet en... je wat we horen niet van jezelf. Wat zeg je? Dat weet je van tevoren niet van jezelf. Nee, absoluut niet. Nee. En ik, ik heb een buurman gehad, die, heeft, uh, die is nu in inmiddels ook overleden. Maar zijn vrouw, die overleed een jaar voordat wij naar een heel andere plek gingen verhuizen. En bij het huizen zoeken troffen wij hem aan. Toen was hij als een gek in de tuin aan het werk. En toen zei we: Wat is er? Ja, ja, ja, ik ben verliefd. En het was ook drie na maanden na het overlijden van onze zeer door ons geliefde buurvrouw. Ook aan kanker. Dus het kan ook zo snel gaan. Ook ja. dat mensen zeggen: Ja, dat kan nog, je bent toch in de rouw, dat kan toch niet? Je, bedoel, je kunt alle kanten op. Ja, en dat zijn conventies waar je aan moet nee, voldoen. Maar dat is nee. onzin. Dat is absoluut nee, ja. onzin. Ja. Tineke, bedankt voor je reactie. Alsjeblieft. En nog een goede nacht. Slaap je Dankjewel. Voor straks. <laughs> voor ons dan. Sjors, uh, ik, ik heb uh, jouw vrouw één keer ontmoet. Dat was een voorgesprek voor uh, Altijd Wat, voor het televisieprogramma van de NCRV. Ik zou een gesprek met, met haar hebben. Dat is er niet van gekomen omdat ze, toen we die opname gepland hadden, al te slecht was. Ja. Uh, wat ze toen in dat voorgesprek zei, dat ze eigenlijk een statement wilde maken. Omdat ze het idee had dat ze al zoveel... Uh, medicijnen had gehad, wat heel veel kostte. Toen speelde, nu nog maar, toen speelde heel erg ook... Uh, ja, de, de discussie rondom de zorgkosten die me uit de pan ja. rezen. Zij zei, ik heb al een ton gekost en het heeft eigenlijk niet geholpen. Ja, dat is echt belachelijk. Dat heeft ons verbijsterd, hoe dat zit. Daar gaat de Verleiders 4 waarschijnlijk over gaan, over de farmaceutische maffia. Oh, je gaat er iets mee doen? Ja, ik ga er zeker iets mee doen, want het is ongelooflijk... dat de, de, voor Leonore werd er een therapie ingekocht van 6000 euro die was naar per week geloof ik. Nou ja, ik zeg even iets als voorbeeld. De therapie kost 6000 euro. Er is uiteindelijk maar één pil van 10 euro gebruikt. Daar werd ze heel ziek van, dus moest die therapie afgebroken worden. En werd de rest van die kuur werd weggegooid door de apotheek. Belachelijk, echt. Dat is echt niet uit te leggen. En de apotheek zegt: "Ja, dat is de wet. We moeten er is, u heeft maar één pil van de 600 gebruikt. Die 599 voor 5.990 euro moeten we nu weggooien. Nou, dat is... Nou, dat is wel... Er heeft geen enkele therapie bij haar geholpen. Dus al die medicijnen zijn eerst ingekocht... en daarna weggegooid. Niet uit te leggen. Nee, bizar is dat eigenlijk. Ja. En had zij op een gegeven moment ook zoiets van... Ja, uh, ook om die reden om, om op een gegeven moment te stoppen? Ja. Met behandelen? Ja, ja, ja. ja. En toen heeft een half jaar voor haar dood besloot ze om de laatste zware chemo eh, niet te doen. En toen ze zelf de beslissing kon nemen... ik doe dat niet meer, kreeg ze een enorm gevoel van vrijheid. Ze was verlost van eh, de witte jassen. Ze zei, nu neem ik het zelf in de hand. En toen heeft ze eigenlijk nog... van het laatste halve jaar waren vijf hele mooie maanden. Maar ze heeft ook gezegd, van nou, op een gegeven moment... als ik bepaald gewicht heb, dan... dan... Ja, dan is misschien dat wel, misschien wel dat het eindpunt. Maar dat heeft ze dan toch ook weer niet nee, gedaan? ze bleef het voor zich uitschuiven. Dus ze kon het niet loslaten. Dus dat dan neem je, neem je dat voor en is het toch uiteindelijk moeilijk... om dat uiteindelijk uit te voeren? Ja, dan? geen mens weet hoe die op dat moment zal zijn. En bij haar was het aan de ene kant haar levenskracht. Het was een hele krachtige, moedige vrouw. En aan de andere kant was ze ook, uh, had ze ook last van haar angsten. Dus ze was ook heel erg bang voor het zwarte gat. Ja? Ja. Ever heard like you van James Morrison? Aan de telefoon hebben we meneer Vijsma. Goedenavond meneer Vijsma. Goedenavond eh, eh, omroeper. <laughs> hey David! Al is de naam. <laughs> ja, jullie kennen elkaar? Uh, George is een, is een uh, soort van uh, secte waarvan ik uh, onderdeel deel uitmaak uh, een soort fan. <laughs> nou, ja, je zegt het een beetje cryptisch. Je zegt het een beetje cryptisch, maar dat heeft alles te maken met het uh, toneelstuk De Verleiders. Mm -hmm. Waar ik uh, de vader van David. Als ik het niet goed zeg, David, moet je me onderbreken. De vader van David uh, als een van de hoofdfiguren uit de zogenaamde. het haalt, als een gemeen. Nee, Het is een prachtig toneelstuk. De waarheid is erger, het toneelstuk is mooi. Nou, die kun je in je zak steken. Ja. <laughs> nee, dank je. Dank je wel, David. Goedenavond uh, nog. Ja, dag meneer George. En, uh, Mark van Lagermaat uh, uh, regelt het toneel uh, in, uh, de verrichting van uh, George. Dus een, uh, de, de oude schoolkameraad. Ja. Hey David, ga je goed? Goeienacht. <laughs> Ik schrik je later. Hoor. We hebben nog een beller. Clementine. Hoi. Hallo. Hallo. En uh, vijf jaar geleden is mijn man heel plotseling overleden. En vorig jaar mijn moeder. En wat ik er eigenlijk van geleerd... Ik heb ontzettend veel geleerd over mezelf. Over hoe ik reageer in dat soort situaties. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Ja, waarom Want, begrijp je dat, Sjors? Nou, nou, omdat je alleen maar door de ervaring leert. Je kan je er niet op voorbereiden. En je, je weet niet hoe je zelf bent. Alleen achteraf. Niet. Nou, en mijn man zat gewoon gezellig aan de telefoon met zijn zus. En hij valt zo om. En... Uh, het idioot is dat de initiële schok is enorm. Maar ik was zelf zo verschrikkelijk adequaat op dat moment. Want ik dus helemaal niet van mezelf kende. Want wat deed u? Ik denk, wie weet, hoe, hoe ga je reageren op zo'n situatie? En hij is dan nog drie dagen, zeg maar, op een heel laag pitje gehouden. omdat er een transplantatie-team geformeerd moest worden. Wat natuurlijk al een ramp was, eigenlijk. Want, ja, 97% van zijn hersens dus was vernietigd. Dus ja, waar, waar, waar ben je mee bezig, hè? Mm -hmm. Dat was alles wat ik in mijn hoofd had. Een hele nare ervaring. ook nog met zo'n transplantatie-deskundige. Maar ik was zo alert vanuit het idee van het. Het laatste wat ik voor hem kan doen. En dat moet op zo'n mooi mogelijke manier gebeuren. Want, want was je man donor? Mijn man, nou, eh, eh, niet officieel, maar wij hadden samen afgesproken. als het zover komt. dan kunnen ze alles nemen wat goed van me is. Oké, okay, mooi. Dus dat had ik ook, had ik ook aan ze doorgegeven. En, nou, hij was kerngezond, alleen hij was er niet meer. Zo raar was het eigenlijk, hè? <lacht> En dan, het enige waar ik dus zo alert op was van, wat hij aan mij twee jaar geleden heeft doorgegeven, van stel je voor dat, en daar ga je helemaal niet van uit, want dat was nog hartstikke jong. En dan denk ik van, jezus, maar nu komt het, dus dat is het laatste wat ik voor hem kan doen, en dat moet ik zo adequaat en goed mogelijk doen. En daar was ik voornamelijk mee bezig. En ik dacht dus ook van, nou, ik kan nooit spreken op de crematie. Nou, ik heb daar twintig minuten gesproken over alle mooie dingen... van het idee dat we vijftig jaar geluk in vijfentwintig jaar hadden gestopt. En heel erg achteraf ook zo blij dat ik dat kon. En ik dacht alleen maar van, als ik instort, dan daarna. Maar dit is het laatste wat ik voor hem kan doen. En bent u ook ingestort, of, of, of nou, dat viel mee achteraf? Dat viel eigenlijk achteraf heel erg mee. In die zin dat ik zelfs drie dagen na zijn dood alweer ontzettend kon genieten... van een prachtige berg die helemaal in de zon stond hier uit mijn huis. En zo helemaal goud eruit zag. En dacht ik van, oh, wat mooi. En dat zou hij ook fantastisch hebben gevonden. Weet je, dus, dus daar waar ik, ik had ook niet het gevoel van... ik moet hem nog zoveel zeggen of wat dan ook. Nee, het was goed. Het was veel te jong... Maar als je dan toch moet gaan, en het idioot is nu vijf jaar verder... denk ik, als je dan toch moet gaan... God, wat is dat een mooie manier. Geen angst, geen pijn, geen lang ziekbed... waar je als partner ook een trauma aan overhoudt, hè? Nee, hoor. Waar je min of meer een soort medepatiënt <lacht> wordt, denk ik dan. Hoe was dat bij jou, Sjors? Nee, ik heb daar zeker geen trauma aan overgehouden. Nee, ik vond het heel bijzonder. En mijn, mijn moeder is dus vorig jaar overleden, 87 jaar. En wat ik zo fantastisch van haar vond... en godzijdank dat ik dat karakter van haar heb... is dat ze tot het laatste toe de regie zelf in handen heeft kunnen houden. Want ze werd wat warrig, ze was 87 dus. Ze werd wat warrig en wij hadden altijd gezegd... mam, jouw leven, jouw keus, wat je ook besluit... Het is goed. Nog even over uw man. U zegt dat het is vijf jaar geleden mm -hmm. verandert dat rouwproces nu... na een jaar, na twee jaar, na drie jaar. Want Sjors is drie maanden geleden. Hoe is dat bij u gegaan? Um, ik moet zeggen dat het een beetje bij vlagen is gegaan. Waar mm -hmm. ik het aan merkte... ik las bijvoorbeeld meters boeken in een, in een jaar. Echt meters. Ik kon me totaal niet concentreren op... Op tijdschriften. Ik zat een artikel te lezen. Ik had geen idee wat ik had gelezen. Sjors zit heel hard te knikken. Herken je dat, Sjors? Ja, ik, dat herken ik wel enorm, ja. ja ik, ik, noemde Want, dat, eens. ik noemde dat zwemmen in mijn hoofd. Uh, ja. Ik vraag even aan Sjors hoe... Nee, ik had nu al lang... Uh, de Verleiders 2 komt uit in februari 2014. Ja? Uh, en, en dan had ik De Verleiders 3... had ik nu al de eerste versie van af moeten hebben... maar door wat er gebeurd is met Leonor staat mijn hoofd absoluut. Ik kan me opschrijven waar je hoge concentratie voor nodig hebt. Daar kan ik mij nog niet toezetten. En spelen, want je staat nu op de parade in Amsterdam. Uh... Ja, spelen gaat wel en het maken... Maar die teksten moet je onthouden. Dat, dat is dan een andere concentratie. Nee, dat is een hele andere concentratie. Maar ja. het, het scheppende nou, werk is het vereist de grootste concentratie. Nou, en dat merkt. Nou ja, ik noemde dat dus het zwemmen in mijn hoofd. En uh, de Ontzettende hoeveelheid toestanden die op je afkomt. Daarna. Zoals een gemeente. die. terwijl mijn man nog niet eens gecremeerd was. al een brief kreeg. van. Wanneer komt u zijn paspoort inleveren? Dan denk ik: ja. van dood met de hele handel. Dus ik heb anderhalf jaar gewacht. en ik dacht: van nou. als ik zelf een nieuw paspoort nodig heb. dan kom ik wel eens met anderen. Dus... Herken herkenbaar, Jos? Ja, ja, ja. Instanties, dat is echt. Uh, daar kan ik ook ah. nog een voorstelling over maken. <laughs> Ja, vertel, ja, noem, is, noem eens één voorbeeld dan, wat, wat je dan tegenkomt als zoiets hier overkomt Nou, de, uh, Leonor was actrice en het pensioenfonds voor de Nederlandse toneelwereld is uh, vier keer achter elkaar overgenomen door steeds een grotere partij. En op het laatste had ik een, uh, de, de, de grote de pensioenfonds PGGM ofzo, zo, zit ze nu bij. En die zeiden, ja, me, mevrouw Pauw, uh, die, die staat niet in ons systeem. Ik zeg, ja, maar ik heb hier de polis voor me liggen. Zegt, zegt ze, wat is het polisnummer? Ik zeg, nou, dat is 9111. Dan zegt ze, nee, onze polisnummers beginnen nooit met een 9. Ja. Nou ja. Jij, jij schrijft ook voor kan niet waar zijn hè? Van ja, de, of voor de kan vader, Je dus zitten bijna letterlijk uitschrijven. Ja. De, het, is, het is zo ontzettend herkenbaar. Want van die simpele dingen van... ik moest voor het nabestaande pensioen... een overlijdensakte overleggen. En niet in één fout, maar in vijf fout. En die waren 250 euro... Per stuk. Oh, dan heb je een hele verkeerde notaris gehad. Nou ja, mijn oudste broer was notaris. Die ja, dat, dat, dat eigen kan eigen ook jouw oudste broer zijn. Ja. Dat was heel prettig. Maar dan denk ik... Je zal maar weinig geld hebben. Of wat dan ook. Dan heb je dus gewoon het vervolg niet eens. En Godzijdank, ik heb allemaal juristen in de familie... die zeiden van, joh, dat doen we zo, dat doen we zo. Dus daar had ik gelukkig geen zorgen over. Maar het, het, het idiote is... Het, terwijl ik dus eigenlijk met het... Overlijden van mijn man eigenlijk heel goed ben omgegaan. Is het overlijden van mijn moeder een hele andere zaak. Ja. En da daar sta ik zo verbaasd van mezelf eigenlijk. Van, ja, hè? In elk geval is het natuurlijk weer apart. Uh... Ja, maar, maar ik stond er ontzettend verbaasd van. van eh, ik was bij, ze dus is heel rustig in mijn armen overleden. Het was fantastisch. Ze heeft zelf besloten dat ze niet meer wilde eten, niet meer wilde drinken. Nou, dat was het huis, had daar een ander idee over. En ik zei van, je kan mijn rug op, het gaat gebeuren zoals zij het wil, dat het gaat gebeuren. En het was, ze lag, nou, op een gegeven moment lag ze... Eén dag in coma. En toen wilde ze de mond bevochtigden. En ze persten de lippen keihard op elkaar. Onder het mond van, ik heb toch gezegd dat ik het niet wilde. Hm. Nou, ik vond het geweldig. Echt Clementine, geweldig. ontzettend bedankt voor je twee verhalen. Oké. Okay. En nog een fijne nacht. Nou, graag gedaan. En jullie ook nog een hele goede nacht. Oké, okay, dankjewel. Doei, kregen... dag. Daag. We kregen een mail van Hetty de Klerk. Goedenacht. Mijn moeder had haar lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap. Iedereen wist dat tijdens de uitvaart. Dat maakt het extra speciaal. Mijn man en ik hebben haar voorbeeld gevolgd... en hebben nu al geregeld dat ook wij onze lichamen beschikbaar stellen... voor de wetenschap. En de vraag is dan, zou Shors dat ook doen? Ja, daar twijfel ik over. Uh, ik ben donor. Van mij mogen ze ook alles uh, gebruiken wat ze nog kunnen gebruiken. <laughs> maar uh, en ter beschikking stellen aan de wetenschap vind ik ook wel een sympathiek idee. Maar er was misschien een oude gedachte dat daar dan vroeg, vroeger nooit een uitvaart bij hoorde. Want er is geen stoffelijk overschot, want het wordt door biologie-studenten aan reepjes gesneden. Dus dat weet ik nog niet. Donor ben ik wel, maar ter beschikking van de wetenschap weet ik nog niet.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 Sabe o trabalho que dá? Batalhar o pão e trazer para casa, sobreviver. Encontrei na rua a questão 100%: a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutuur. Agazou van Bebel Gilberto. En bij ons in Castelluna al de afgelopen twee uur bijna. Jos uh, van Houts, theatermaker. Uh, zijn vrouw, actrice Leonor Pauw, overleed drie maanden geleden aan kanker. Um, Beiden waren heel open over de ziekte en nu ook open over de dood. Omdat dat moet, zegt Jos. We hebben een mailtje binnengekregen. En u kunt natuurlijk ook mailen naar casaluna@ncv.nl Of u kunt twitteren. Gebruik dan hashtag Casaluna En u kunt ook bellen. 0800-1121. 0800-1121. Want hoe heeft u uw rauwe vorm gegeven? En vindt u ook dat er minder krampachtig met de dood omgegaan zou moeten worden? We hebben een mailtje gekregen... Wat een prachtig gesprek over zo'n gevoelig onderwerp. Rouwverwerking beleeft iedereen op zijn of haar eigen manier. Maar hoe uw gasten beleefd beleeft en beleefd heeft vind ik heel bijzonder. Voor ons is het nu 13 jaar geleden dat onze zoon... na een voldragen zwangerschap door een complicatie doodgeboren werd. Vergeten doe je het nooit, maar we hebben het een plekje kunnen geven. Toch heb ik het gevoel dat een rouwproces nooit helemaal afgesloten wordt. Je kunt volgens mij niet zeggen dat je uitgerouwd bent. Veel succes met de verdere uitzending. Wat vind je daarvan, Dat je nooit uitgerouwd bent? Nou, nogmaals, de... is het een dame in kwestie die, die het mailt? John. John, een uh, man. Ja, het is, ja uh, het, het is zo individueel. Dat is zo moeilijk te zeggen. Voor sommige mensen zal het rouwproces hun hele leven blijven duren. Het zal bij ze blijven. Sommige mensen raken er ook aan verslaafd die hebben dat nodig om de rest van hun leven vorm te geven. Ja, dat is echt zo? Ja, ja, ja, ja, er zijn mensen die daarin blijven hangen... omdat ze dat nodig hebben. Dat is helemaal niet fout of goed. Of... Dat is gewoon een menselijke manier om ermee om te gaan. Maar waar, waarom hebben ze dat dan nodig? Je spreekt uit ervaringen. Je ja, kent iemand, neem ik aan. Anders, ja, ja, nee, anders ervaren ze het leven als zinloos. Als ze zeggen, als ik deze, als deze geliefde nu vergeet... dan is het zinloos. Dus die blijven dat koesteren. Ikzelf zal, het, de, zal Leonor ook blijven koesteren, maar op een heel ander niveau. Ik, mijn, het, het klinkt misschien voor veel mensen cru of hard... maar het rouwproces is voor een groot deel bij mij al afgesloten. Ik zal in, in een enorme liefdevolle herinnering aan haar blijven terugdenken. Maar de pijn van de rouw voel ik niet... En dat komt ook niet eens op ineens op een dag waarop je het nee, niet verwacht. Toen ik vaak hè? In het, in het eerste uur hoorde ik even haar stem, mm -hmm. die jullie uit een fragment haalden. Dat zijn de dingen waarop het dan meestal terug zou komen. Maar ik, ik, daar kan ik heel goed naar luisteren. Als ik haar filmbeelden ook zie, vind ik geweldig om te zien. Maar er zit niet meer een pijn van het gemis. Maar ook omdat misschien al drie jaar omdat we drie jaar bezig zijn geweest met afscheid nemen. Ja. Aan de telefoon hebben we Leni. Goedenacht, Leni. Goedenavond. Ik heb uh, twee jaar geleden mijn man verloren. En die was nooit ziek geweest. En toen kreeg hij kanker. En in een tijd van 2,5 maand was hij weg. Maar wij hebben met ons gezin zo'n bijzondere tijd rondomheen gehad. De laatste week vooral toen iedereen er was. En dat we er naartoe geleefd hebben, en mooi als hij doodgegaan is in onze armen. En ja, dat, dat is het niet zoals hij. We hebben gedankt voor zijn leven en hij is gezegend, en in mijn armen was hij toen weg. En daarna hadden wij het geluk dat wij een technisch verpleegster die de Dormicon had aangesloten, terugriepen en zeiden: Hij is er al niet meer dat die Sandra zei, ga niet de schouwarts bellen. Het is hier zo'n bijzondere sfeer met hem in jullie midden. Hou dat vast, hou hem nog even voor je alleen. Want dadelijk komt er iedereen op je af en dan willen ze van alles. En probeer bij jezelf te blijven wat je met hem wilt. En dat advies van die Sandra, daar ben ik zo blij mee geweest. We hebben de schouwarts pas later gebeld... En toen hadden we helemaal gezegd... toen die man op ons afkwam om te wassen en te doen... nee, alles willen we zelf doen. U zegt hoe het moet, maar we gaan alles... En ik heb hem zelf gewassen met mijn dochter en mijn schoondochter. En de jongens, hij was nogal zwaar... die hebben hem helemaal aangekleed en geschoren. En, en, en voordat hij doodgaat, kon je alles met hem bespreken wat hij aan wou. Wat ik aan moest en ik heb gezegd ik hou je hier thuis tot de laatste dag dat je weg moet en je gaat ook niet in een kist in een bed en dat iedereen de kleinkinderen iedereen je makkelijk kan aanraken en dat is zo bijzonder geweest dat laat ik Iedereen aanraden, laat je niet overdonderen... door de begrafenisondernemer die zegt dat hij het allemaal beter kan... en gewend is. Dan laat hij het maar aanwijzen wat je moet doen. Maar het helpt zo bij de rouwverwerking. Ja, op, op wat voor manier dan, mevrouw? U vertelt het trouwens prachtig. <lacht> maar hoe, hoe helpt dat? Uh, dat je denkt, alles wat ik heb kunnen doen, heb ik gedaan. En ik heb hem helemaal bij me gehouden. Hij is niet in een kamertje in een koeling gegaan. Hij is gewoon in de huiskamer om de hoek. En iedereen mocht bij ons binnenkomen van de naaste kennissen om een persoonlijk afscheid te nemen. En daarna pas in er, hebben de kinderen hem in de kwist geholpen. En, en, en naar de auto toe gereden. En uit de auto de kerk in. En uit de kerk de auto in naar het Graf en de kleinkinderen hebben de baar gereden. En hij is met touwen laten zakken. En toen werden we verplicht twee mannen toch mee te laten doen. Want het, ja, terwijl ik bomen van mannen aan de touwen had. Maar dat moest. En ja, alles zelf gedaan. En toen hebben we eh, bij het graf gebleven. En iedereen ging er langs. En toen hebben we rondom en tot en met de deksel met zijn scheppen waar hij mee in de tuin schepte... zijn steekschop en zijn platte schop hebben we hem toegedekt. En toen zijn we pas naar de aula gegaan om ons te laten condoleren. Dat is zoiets bijzonders geweest. En iedereen vond dat van ons gezin, dat, dat, dat, dat geeft troost. We hebben papa met liefde en, en zorg... Niet uit handen gegeven. Dankjewel, Leni, voor dit prachtige verhaal. George had een paar keer uh, bevestigende knikken. Hij stak zelfs een duim op. Ja, prachtig verhaal, waarbij mevrouw ook de, sl de sleutelzin zegt van uh, alles wat je zelf uh, kan doen moet je zelf doen. Laat uh, laat het je niet uit handen nemen. Nee, die twee mannen moesten, want ze zeiden. Als die kist scheef gaat en hij, en hij valt naar beneden. Maar we hadden met zes eigen mensen hem wilde laten zakken. Maar nou, we werden verplicht voor die uh, twee. En ik heb ook al die kraaien moeten betalen. Maar we hebben hem niet uit de handen gegeven. Nee, maar alles wat u daarvoor heeft gedaan, dat heeft u prachtig verteld. En nee. dat is eigenlijk precies waar ik het over heb. Alles zelf doen. Alles. Ja, dat uh, heeft u heel goed gedaan, vind ik. Is dat ook een tip voor de begravingsondernemers die nu luisteren? Ik hoop dat ze niet zo professioneel zijn... dat ze denken dat ze alles het beste doen. Als ze iemand goed willen begeleiden, moeten ze zeggen... wij we kunnen zeggen hoe je het moet doen... maar het zal u zo helpen bij de rouwverwerking. Als u uw man of uw geliefde of uw kindje zelf verzorgt. Dat moeten ja. ze leren zeggen. En niet met een, een routine zeggen van... Wij kunnen dat beter. Nee, maar er is al een hoop veranderd, hoor, in de uitvaartwereld. De, ja, ja. Dus uh, ze zijn, staan er tegenwoordig veel moderner in dan twintig uh, jaar geleden. Dat weet ik. Goddank wel. Ja. Ja. Bedankt voor uw bijdrage. en Nog een fijne nacht. U ook, hoor. Dank u wel. Dag. Dag. We kregen nog een mailtje van Nel. Hallo, het gesprek met uw gast, die overigens een geweldig acteur is. Nou, deed me denken aan een prachtige Japanse film Departures. Ja, die ligt nog op mijn stapel, ja. Die heb ik van een, mijn beste vriend gekregen. Oh, ja, ja, ja, die moet ik nog gaan zien. Daar wo daarin wordt een jonge man per ongeluk een aflegger van doden. Ja. Volgens de Japanse traditie. Dit gebeurt zo respectvol, het is bijna kunst. Zo zou ik afgelegd willen worden. Dank voor de uitzending groetjes van mij, Nel. Dat is toevallig. Die, die, die video ligt op mijn stapel nog te bekijken de komende weken. Want, het schijnt prachtig te zijn. Waar, waar, waar, waarom wil je dat zien? Nou, omdat hij misschien goed is, maar. Nee, omdat de Japanners meesters zijn in het uh, vormgeven van rituelen. Dus wij, ik heb het nu intuïtief gedaan, maar de Japanners hebben allemaal strak vormgegeven rituelen. die ook helpen door het ritueel zo strak uit te voeren als het voorgeschreven is. Lijkt me een, hele, een heel erg mooie film. We hebben nog een bijna, Helene. Ja, ik heb eigenlijk meer een vraag. Ik hoorde in het eerste uur hoorde ik die George zeggen: uh, mijn vrouw die zat op mijn schouder en die keurde het goed. Nu is mijn vraag: gelooft hij in een leven na de dood? Nee. <lacht> Hoe kan die vrouw dan meekijken? Dat, dat zit in mijn hoofd. Die zit in je hoofd. Dat is in mijn hoofd. Dat is mijn herinnering. Bepaal dat dat herinnering. En dat is dat ze nog in een bepaald deel van mijn leven is ze nog een, enorm aanwezig. Zo geloof ik, op, op die manier geloof ik wel in een leven na de dood... dat je voortleeft in de herinnering van je geliefden die doorgaan. Hm, nou ja, of ik dat helemaal met je eens ben, dat is een tweede. Dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet. Nee, nee, nee, <laughs> maar. Hoe denkt u daar dan over? Ja, hoe denk ik erover? Ik heb een man zelf met een bijna doodervaring. Dus ja, ik wil niet zeggen dat het wel waar is, dat het niet waar is... maar ik heb mijn twijfels gewoon. En Leonor? Had, een, Ik weet het niet. op haar blog schrijft ze dat ze niet weet wat er na haar dood komen zal. Mm. Geloofde zij in het leven? Na het nee, dood? nee, ze was daar heel uh, dubbel in. Dus als het wel bestond, vond ze het heel, een vermoeiend idee. Maar Je het... zal toch tot in de eeuwigheid door moeten zeggen. Dat is toch vermoe dodelijk vermoeiend. Daar kun je verschillend over denken, maar ja. ik vond het zo frappant... dat er gezegd werd van, ja, nou, uh, ze keuren het dus goed. En de... Maar dat, zit in, dat is echt ja, dat ja. is mijn hoofd. Dat is mijn interpretatie ja. van wie zij was. Ja, ja, ja, ja. ja, oh ja. oké, okay, laten we het daar dan maar op houden. Oké. Okay. Ja hoor, dag. Da Kijk om de Chain Gang van de Pretenders. We zijn er bijna doorheen, George. Waar ben je nog te zien de komende tijd? Ik sta uh, op de parade in Amsterdam, van 14 tot en met 20... met Who's Afraid of uh, The End. Gaat ook over de dood. Daar heb ik mijn eigen lijk voor laten afgieten. <lacht> <lacht> Een filmrealistisch lijk. Okay. Dat is heel wonderlijk om dat van jezelf te zien. En daarna uh, ben ik uh, in januari weer met de Verleiders 1 uh, in Carré... en in februari met de Verleiders 2 in alle theaters van het land. Fijn dat je er was. En dank voor je verhaal. Graag gedaan. Straks Nora Romanesco met Woord van de VPRO. En wij zijn er maandag weer met dan het tweede deel van het radio-experiment Radio Gasten. Nog een fijne nacht.